Levenstein, Levenstein, een even een De nieuwe Levenstein Simpel 80. Makkelijker kan het niet, want met één knop regelt u alles. Levenstein.